Ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger de aanvallen in het zuiden van Libanon uit. Volgens dat land zijn er minstens 182 mensen gedood en meer dan 700 gewond geraakt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op terreurgroep Hezbollah... Verslaggever Sander van Hoorn legt uit dat er eerder vooral afgelegen plekken werden gebombardeerd. Maar dat de doelen nu steeds vaker in dorpen liggen. Israël zegt ook dat ze bewijs hebben dat er in die dorpen ook opslagplaatsen zitten. En laten ook video's zien bijvoorbeeld van een huis wat gebombardeerd wordt. En waar je heel veel secundaire explosies hebt zoals dat heet. Dus wapens die daar opgeslagen lagen die dan vervolgens ontploffen. Maar ja, bombarderen in dorpen dat betekent dus inderdaad ook dat je bombardeert in bewoond gebied waar dus mensen wonen. De verdachte van de dodelijke steekpartij bij de Erasmusbrug in Rotterdam vorige week blijft twee weken langer vastzitten. Een man van 32 kwam om het leven bij die steekpartij en hij raakte iemand gewond. De vermoedelijke dader werd uiteindelijk overmeester door iemand die in de buurt was. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van moord en poging tot moord met een terroristisch motief. Twee jaar geleden kreeg hij al TBS met voorwaarden opgelegd omdat hij zijn moeder had neergestoken. Short-trackster Suzanne Schulting komt voorlopig niet in actie voor de Nederlandse ploeg. Ze brak tijdens het WK in maart haar enkel en is nog niet goed genoeg hersteld. De enkel doet nog steeds pijn en ze kan niet genoeg kracht zetten. Lange baanschaatsen kan Suzanne Schulting al wel. Twee Russische astronauten voelen na iets meer dan een jaar eindelijk weer zwaartekracht. Ja, ze zaten sinds 15 september vorig jaar in ruimtestation ISS. Maar nu zijn ze weer op aarde. Touchdown. Right on the money. A textbook touchdown on the step of Kazakhstan at 6:59 a.m. Central Time, 4:59 p.m. at the landing site in Kazakhstan. Ja, de landing in Kazachstan ging lekker, zoals je hoorde. Nooit eerder zaten er mensen zo lang achter elkaar in het ruimtestation. De twee hebben in totaal 5984 rondjes om de aarde gemaakt. Dan het weer de rest van de dag vooral droog met heel tussendoor kans op een klein buitje. Het is een graad of 19. Morgen begint droog met veel zon. Later wat grijzer met kans op regen bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland viel op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend vijf minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 We hebben ook wat gele kaarten uh, gekregen. Vlak na de rust uh, was er een mooie doorbraak van, uh, van EVC. Die werd uh, gered door uh, onze keeper Levi van Hamersveld. Maar die blesseren zich daar uh, lelijk bij, denk ik. Hij zat nog wel in de goal, maar met het trekkenbe trekkenbeen en het been. Een stuk enkel vooral. Maar die staat er nog geen even. Later moest uh, wat mannen verdoet, die moest vervangen worden. Ik vermoed iets met een, met een sleutelbeen in die buurt en uh, daarvoor iets... Uh,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 dat Dani hier nog eentje bij kan tikken. Maar we nee. komen nog eventjes dus, na 73 minuten... 4-3 voor SP Zandvoort. Kijk, dat zijn uh, goede berichten. Dank je wel, uh, Piet. Ja. En uh, straks komen we uiteraard bij Piet uh, terug... voor het uh, vervolg van de wedstrijd. Staan we toch nog uh, steeds voor. En uh, er wordt uh, flink gescoord, uh, Dolly, uh, bij die wedstrijd. Ja, hartstikke Maar dat maakt het nou spannend, joh. Zoveel doelpunten. Ja. Ik bedoel, dat is toch hartstikke leuk? Dan ben je met een potje bierbij aan het kijken daar... Uh, zeg maar in het zonnetje. En er ja, wordt er nog flink gescoord. Ja, hartstikke leuk. Leuk. Dus zeker en, uh, straks uh, meer Het uh, Volgende uur is dit alweer van uh, Zandvoort voor jou. Ja. En uh, ja, daarin onder meer de Pit Report. En we gaan zo dadelijk met uh, Devin Donovan uh, eventjes uh, spreken. Heel kort uh, van uh, wat hij allemaal uh, doet en uh, wat hij gaat uh, doen. Uh, dat hoor je hier dus bij uh, ZFM. Goedemiddag. <clairement> Come the I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area Still have you like that No, no, we don't die Yes, we multiply Anyone press will hear the balladies sing Act like you know, Rico I know what foe, them know Touch them up and go Oh, cha-cha-ching-ching It's mm -hmm. the officer. God made me, ain't no homie gon' play me, I'm celebrity man, I'm the lyrical youngster, excuse me Mr. Officer, Chang here come the yacht stamper. Huh? I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Yeah, man. Paard, ja man, daar zat hij hoor op zijn paard, langs die kustlijn van die reclame, ja. toch ja, Fred? Ja. dat is alweer een tijd geleden. Ja, maar wel, wel een hele goede, dus vandaar dat ik er eigenlijk op kwam om ja. deze van uh, Ini, hoe heet uh, hij ook weer, uh, Ini uh, nog iets, uh, oh ja, Camosen. en uh, hier komt ze stepper uh, te draaien. We gaan eens even kijken, zitten we in Haarlem dan uh, ja, voor uh, ja, Devin? Ik, ik, ik, denk, uh, ik denk dat we in Haarlem zitten, Devin.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 Oké, okay. Hé, hey, maar uh, ja, we gaan uh, met uh, tegen de, tegen de kerst. Ja, dus tegen de kerst, 21 december, dan, uh, gaan, dan gaan, we we iets, doen, uh, gaan we iets leuks doen. Ja, ja. klopt. En uh, jij bent daarbij. Ik, ik mag daarbij zijn. Ja, ik moet me enorm nieuwe Dat ik gewoon gezellig bij jullie aan tafel mag schuiven tijdens die 21 december. Ja, dus uh, dit broodpakket mee. <laughs> oh, ik dacht ik krijg dit cadeautje. <laughs>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 Maar uh, heb, je, heb je nog wat anders ook in ingedacht of uh, moest je dan nog bestuderen? Nou, ik ga het nog eventjes bekijken inderdaad. Maar ik denk dat het wel leuk is om natuurlijk even een kerstliedje dan te gaan zingen. Ja. Dat weer even een ander liedje als vorig jaar natuurlijk. Ja, dat bedoel ik Ja, maar het toch? was wel heel goed uh, de, dat je, je die de, vindt, kerstnummers ja. deed, uh, Deffen. Ja, ik bedoel... Maar, ja toch, ja. Qua uh, stem is het, uh, ja, klinkt gewoon, uh, ja, hartstikke goed.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 Geblust. Ik mis jouw lichaam tegen de mijne in de zomer. Daarom zeg ik lief. ik haal van jou mijn leven lang. Ik wil je terug, maar ik ben bang dat het echt over is. Nu dat jij Ja, je had het er net over pret. Uh, welke versie is het? Nou, dat hoor je wel, hè? Welke versie ja, uh, dit is ja, dit? is dit, dit is uh, een de dansbare. De oude ja, ja, de dansbare versie. De opgeschroefde zonder. jou. de zomerversie, ja. noemen ja. De ja. Lekker toch? Ja, heel En uh, 21 december is het er weer bij bij de kersteditie ja. van Zandvoort voor jou. We gaan eens even wat aandacht besteden aan cultuur. Laten we het doen. Want uh, ja, er is wel weer genoeg hè, te doen op cultuurgebied. Um,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 Op het strand van Zandvoort. En dan deze muziek. Joris Seals and Crops En uh, Summer Breeze. Het is de tijd voor. Jawel, we gaan naar BV. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Het theater van de autosport. Elke zaterdagmiddag weer een feest. Zo rot en erbij kwart over vier. Met niemand anders dan Randall Lawson. Hey, Goedemiddag.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 Uh, Lendo, Lando. Lando uh, Het was een beetje een kwalificatie. Want uh, Carlos 1 ging in de laatste Q1. Uh, gewoon bij het uh, zeg maar oprijden naar zijn vliegende honden Ging hij hard af? Uh, uh, koude bandjes, denk ik. Gewoon klaar. Uh, ja, Lando 1, uh, Mama Max 2. En Lewis Hamilton 3. Dus dat is goed. En de Ferraris, jongens, gewoon op 8 en 9. Oh, wauw. Wow. Foute boel helemaal. Het was Zeker foute bol. Uh, kwalificatie. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat zie je we wel natuurlijk niet. Want Lando wordt nu door alle dames van de koors, Dus daar moet je straks wel een plaatje van, de, uh, van draaien. De is uh, gezond. En die meiden, die zijn toch al een baanjaartjes ouder geworden. We zien er wel steeds prachtig uit hoor. De koors, ja, nou, ja dat is inderdaad uh, van, uh, van het verleden. Hè? Gewoon, ja, uh, van het verleden. We hebben hele mooie muziek gemaakt. Hè? Die, uh, die drie meiden met de viool en uh, wat was het? De drumstel en natuurlijk zang. En ze staan er ook hierbij. Nu naast Lendo, die is uh, een kopje groter. En het is toch maar een klein mannetje. Het is een echt kleine meiden. Ja, ja <laughs> dat, is, uh, dat is zeker. Hè? Dus, nou ja, mo ja mooie, mooie top drie voor morgen, zeg. Ja, het, Lendo heeft nog niet vanaf Polen gewonnen, hè. Dus... Nee, dus... kansen voor Max. Max te stappen, ja. Hoe vind je dat? Uh, hoe heeft Peres het eigenlijk gedaan dan? Ten opzichte uh, van Max? Dan ben ik het kwijt, maar die zat in Q1 nog al uit. Dus de oh. 13e, 14e. Hoi, ja, ja, ja, ja. is Sowieso niet goed voor Peres. Maar nog veel, veel slechter natuurlijk voor uh, uh, de constructeurskampioenschap. Ja, en die gaat uh, waarschijnlijk geen punten scoren. Uh, of maar één of twee puntjes uh, uh, morgen. Uh, en dan, ja, die twee, McLaren natuurlijk op die eerste rijen staan. Uh, maar Piastri in ook in feite gewoon best wel weer redelijk goed. En die gaat we gaan natuurlijk volle uh, bak punten halen. Dus voor het constructeurskampioenschap is er uh, meneer, ik denk een paar mensen niet, uh, meneer Horne niet blij is. Absoluut niet.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 Positievere geluiden, laat ik het ja. uh, zo even zeggen. Nou, dus, uh, uh, Horne zegt, ze hebben het probleem gevonden. Nou moeten ze het alleen nog oplossen. Ja, dat, dat ja. uh, zou ik het dan ook zeggen. <laughs> dan heb je nog steeds een probleem. hè? Ja, ah, nou, ja. dat is inderdaad. Het moet wel opgelost worden, natuurlijk. Moet wel opgelost maar ja, Max, uh, nou. de tweede plek, dan uh, moet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 die nou doen? Gaat hij ergens de pitstraat aanvegen of zo? Of, uh... Ja, of uh, al die, uh, heet het, uh, al die Godzilla's vangen die daar rondlopen op die eh, baan. Ongelooflijk, <laughs> hè? <laughs> ja, huh? dus, uh, nee, ik heb geen idee. Hij uh, krijgt weer een taakstrafje. Ja, jongens, het zijn net of zo. Dus ze worden een beetje als kleine kinderen behandeld Zullen we dat allemaal bouwen? Ja, is, oh, is oh, ook is zo, hoor. Dus, uh... zo. En ik heb uh, via, jongens, het, houdt, het, slaat het net ook weer, uh, het is koude rood, alles staat stil. Hij gaat de baan over en dan staat er gelijk bovenin, uh, walking kost de track Noted. denk, ja, waar gaat het allemaal weer over, weet je? Moe, uh, het zijn geen kleine kinderen waar je mee te maken hebt. Ze lopen al een tijdje mee in de autosport, hè? Ja. Dus, uh, de, en dan moet daar weer een straf gaan komen, dat zal weer een paar duizend dollars zijn. Nou, dan kunnen ze lekker uiteten. Die jongens zullen het allemaal op bouwen. Ja, dat schiet ook <laughs> ja. allemaal niet op, natuurlijk. Dus, uh... Ja, nee, gewo uh, gewoon een beetje, uh, we hebben met een grote, grote mannen een grote, grote, grote ballensport te maken, zeg ik altijd, maar uh, daar moet je ook gewoon een beetje uh, anders op reageren met een hele Spul. En uh, ik vind gewoon dat de boel te veel getemperd wordt. Maar uh, laat ja. maar weer een beetje lossen. Uh, meer lossen. Ze we willen alles uh, opengooien en ook die radio's uitzenden. En dan weet je dat uh, als het uh, niet lekker gaat... dat je wel eventjes... Uh... Uh, fuck of weet ik wel wat zegt. Nou ja, ja ik, weet, ik weet niet hoe jullie in Zandvoort is, maar als ik in Amsterdam bij de plaatselijke supermarkt loop, hoor ik meer scheldwoorden. Dus die jongens zeggen, ja in de familie zegt, we hebben het over. Nou, uh, ja, moor, uh, en dan zeggen ze, we moeten voorbeeld zijn voor de jeugd. Nou, die jeugd heeft het, uh, met de ogen spelletjes en al een dingetjes, wordt meer gevloekt dan die voor de bij elkaar zullen gaan doen. Dus hou, hou met die voorbeeldfuncties alsjeblieft op. Dat, uh, uh, het gewone straatbeeld zegt tegenwoordig toch heel andere dingen. Dus uh, zo. als je iets van, nou, klaar, weet je, we gaat het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 En dan kan je twee dingen noteren, of die kraampamer is heel goed of Formule 1 is zo makkelijk te rijden dat het eigenlijk voorstel. Dat het nog makkelijker is om in de Formule 1 auto te dat zal toch niet? Misschien wel hè, die gb2-auto's zijn dat is bekend, zijn heel lastige auto's, dat zijn geen makkelijke auto's om mee over circuit te rijden. En misschien komen die jongens in de Formule 1 en denken ze jeetje, dit is een walk in the park, dat is lekker makkelijk, dat gaan we gewoon even lekker doen.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 Hamilton, Bortas, uh, dat soort jongens en Ricciardo. Ga lekker met pensioen, ga lekker in de jongenswedstrijden rijden, maar hier wegwezen, klaar. Zeker, geeft die jeugd uh, eventjes uh, mogelijkheid om het uh, te laten zien, toch? Hey, misschien krijgen we daar heel mooi autosport door. Die jongens die zetten er nog wel tussen, hè, als het moet. Hè? En, uh, en dan krijgen we misschien wel, wel wat, meer, ja, wat meer, meer crashes. Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb wel zoiets van, uh, dan gaat er wel wat meer spanning gebeuren, denk ik. Dan alleen maar rondjes rijden. Z dus, zeker zeker. Uh,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 als uh, uiteindelijk bij de vieze cash App gewoon heel slim zijn. is Rick Juilert eruit, want die vind ik gewoon buiten slecht uh, op het ik uh, Ja, gewoon uh, Dan gaan ze die eruit zetten en zetten ze Liam erin voor het uh, seizoen. Uh, dat hij in ieder geval kilometers kan maken. Ja, nou, dat vind ik en dan, ook. En dan misschien toch Liam volgend jaar naar Red Bull toe. Want PS jongens, hij zakt wel weer door het ijs. Ja. Klaar.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 moet worden, dan uh, schiet het ja, ook niet op. We gaan het wel zien. Het wordt, Hebben ze hem nou in die plastic zakken die ze bij zich hadden gepropt? Of, uh, ik weet, volgens mij door uh, is hij door zo'n afwateringscootje uh, naar buiten gejaagd.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 Ja, jullie ook. Uh, we gaan er een uh, feestje. Voor. Maar ik zit in Zoutellanden. Ik weet niet eens wat ligt. Maar ik zit morgen in Zoutellanden. <grijg> Zouterlanden, dus... eh, Hebben ze daar wel uh, ook 5G die, uh, dat, wat, kan, kan je zien? Ik weet het eigenlijk niet. <grijg> ah, oh, jee, wat doe jij in Zuidelanden dan? Ja, een uh, feestje. Dus ik ga naar een feestje in Zouterlanden. Dus, maar volgens mij heeft Bluff daar ooit een, uh, wat ja. over, uh, over een plaatje over gemaakt, toch? Ja, nou ja, ik wist heel veel plezier in uh, Zoutelanden. En dan gaan we hem draaien inderdaad ook, hè? Daar komt hij aan. De, okay, de heer, kijk, van uh, Bluff en uh, naar uit België. Nou, Oké, okay, super. Boy, hoi. Ja, hoi, hoi. We gaan het Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar nou, we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoutere landen. In zoutere landen. En dan zitten we hier.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 Reporter Rendel heeft morgen een in Zoutenlanden. Nou ja, kwamen we natuurlijk op die hit hè, van Bluff en Geik aan haar. Vandaar dat we hem eventjes gedraaid hebben hier bij Sandvoort voor jou. We gaan naar Edam, want Piet, hoe is het daar met de voetbalwedstrijd afgelopen allemaal? Nou ja, we zijn heel goed geëindigd vandaag. We hebben een 4-3 overwinning behaald. Wauw! We scoren zo'n beetje in tien minuten voor tijd maakten we de 3-4. En die werd gemaakt door...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 wij wel. Ja, zeker. En jullie gaan even wat een uh, feestje vieren daar nog, of uh, snel naar huis? Ja, ik weet niet. <laughs> ik ga naar huis. Maar... Ja. <laughs> die doen gewoon al een aardig rietje, en Ze zijn allemaal met de eigen auto. Oh ja. Nou, dan, uh, ja, dan moet je er rekening mee houden. Dat klopt. Feest vieren kunnen we beter thuis doen. Maar... Beter thuis, zeker. De punten in de pocket en uh, volgende week thuis en dan uh, gaan we verder. Mooi. In ieder geval uh, mooi start. Het, het rijdt wat zwaarder terug met al die punten in de pocket, maar uh, ja, ja. het is wel een lekker gevoel.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 Van Eric Clapton en Change the World schoten we in één keer door naar, naar, naar Chaka Khan en I to I. Lekker hè, die ja. techniek af en toe. Heerlijk, hadseplats en uh, het Oudere was een uh, live, wits, live. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Nou ja, zometeen uh, na vijf is al uh, in de studio uh, Mr. Martin Mister hè. Mr. Martin, ja, we hebben hem hier al uh, ja, eigenlijk al vastgebonden in mijn stoel. Uh, Zit al vastgebonden? Ja.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 Ik ze haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit de hand. Er zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik daar haai, ja, ja. toen ik haar kuste. Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte naar de zomer. Ze smaakte goed, fout, puur, ze smaakte... met mijn kop achter dus voren. Geen paard houdt in de vol als ik straks thuis kom, Voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik vroeg ze, ai, ai, ai toen ik haar kuste. Ze smaakten zoet, zout, zuur, ze smaakte na de zomer. Ze smaakten goed, fout, duur. Ze smaakten steeds maar meer. En het werd vier, vijf, uur.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 het team heeft daarom besloten om dit jaar een sponsoring te organiseren. Dus iedereen heeft kunnen sponsoren dat team om dat te lopen. En 650 euro is er gedoneerd voor de stichting Metakids... die dus onderzoeken aan het opstarten zijn voor deze vreselijke ziekte... die heel veel kinderen treft natuurlijk... Uh, ja, en ik, ik wilde eigenlijk het team succes wensen, maar ze zijn al lang en breed weer terug. Ja, dus dat, ja, ja, ja, ja. Maar ja, 650 dus, euro, dat kan toch wel even nou, 605. omhoog gaan. Ja. ja, ik vind dat dat echt, dat zou veel meer moeten zijn. Want Kunnen we de Joris, nog iets doneren dan? Alle, alle Zandvoortes kende Carmen toch en, en het is vreselijk uh, hoe dat kindje geleden heeft. Ja. En uh, ook om de ouders nu een uh, beetje te steunen.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 not that oh.